9 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat stemt in met de benoeming van William Barr... tot nieuwe minister van Justitie. De 68-jarige Barr houdt in die functie ook toezicht... op het werk van de speciale aanklager Robert Mueller. Die onderzoekt of het campagneteam van Donald Trump... voor de verkiezingen van 2016 contact heeft gehad met de Russen. Barr volgt Jeff Sessions op... die begin november werd ontslagen door president Trump... Premier May heeft opnieuw een nederlaag geleden in het Lagerhuis. Ze kreeg geen meerderheid voor een motie waarin ze steun vraagt voor haar poging om opnieuw in Brussel te gaan praten over de voorwaarden voor een vertrek uit de Europese Unie. Oppositieleider Corbyn van Labour concludeerde dat er geen steun is voor May's beleid en dat de regering het parlement niet langer kan negeren. Het onderzoekscollectief Bellingcat zegt de ware identiteit te kennen van de derde verdachte van de vergiftiging van de Russische oud-dubbelspion Skripal en zijn dochter. Het zou gaan om een hoge Russische officier... van de militaire inlichtingdienst Groe. Onduidelijk is wat zijn rol was. Wel is bekend dat hij vlak voor de twee hoofdverdachten in Londen arriveerde. En de Britse ambassadeur in Nederland kan wel lachen... om de blauwe mascotte die vanochtend opdook... bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De harige knuffel met de naam Brexit is onderdeel van een campagne... om het bedrijfsleven te waarschuwen voor een Brits vertrek uit de Europese Unie. There's no need to feel blue about it, zit er niet over in. Wij Britten zijn altijd in voor een grapje, zei ambassadeur Peter Wilson in News Co. Volgens Wilson hebben Nederland en Groot-Brittannië een diepe en innige band. Die zal er na de Brexit ook blijven, al dus de ambassadeur. En dan het weer, vanavond en vannacht is het helder. In het binnenland kan het licht gaan vriezen.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 En volgende week schalt weer het uh, stemgeluid van PP Fischer. Weer van het uh, podium bij de kleine patronaten. De kleine zaal van het patronaten. En zegt hij: wel Welkom bij deze zon overgrote vierde voorronde van de Roepen wordt. Dit was de band Reino.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 Still I long to hold still I wish that Er zitten wel van die leuke verhalen van bands die dan uh, hun rider opsturen. Dat uh, was ook met deze band het geval van Moorpark. En uh, toen wij de rijder Marcus en ik, uh, doorstaan te lezen. Toen dachten we echt van, zouden ze naar de kleine zaal van het patronaat willen met, uh, met de spullen. Maar toen bleek al snel dat ze de verkeerde rijder naar ons toe hadden gestuurd. Uh, ze gaan in wat andere bezetting spelen, want als we dit uh, laten horen, dan hebben wij ruzie met de buren aan de overkant. <lacht> Lijkt me niet zo slim. We gaan uh, luisteren naar Lizzy V, want die zit nog steeds uh, bij ons in de studio. En we zijn nieuwsgierig naar het laatste blokje van twee, dus ik zou zeggen, welk uh, nummer trap je mee af? Deze uh, heet Not Coming Home. Ah. Ja. Yeah. En waar gaat het over? Deze heb ik geschreven toen ik voor het eerst keer in mijn eentje op reis ging naar Stockholm. Om daar liedjes te gaan schrijven. Naar mensen te gaan die ik nog nooit had gezien en één keer had gesproken. In een stad waar je de taal niet kent, ook niet eens kan herkennen. Dus dat was wel een soort van spannend gebeuren. En toen zat ik op mijn kamertje bij mijn Airbnb. En toen kwam deze er zo uitrollen. Airbnb, rolkoffertje achter je aan. Over de steentjes van Stockholm. Pretty much, yeah. Yeah, so it. Yeah. Okay, let <laughs> me hear <horen>. it. Yes. An old man wants to be spread your wings and fly. Don't think too much and just live a life. Give it a try. er komen de redactieleden ook nog eens even buurten en die zien die het gebeurde. Dus ja, dan... De... Hallo. <laughs> ja, kijk, kijk, kijk. Um, de laatste van het blokje van twee. Ja, die heet heel grappig Out of Time. Out of Time? <laughs> yes. Die gaat over de ouder worden. Oké. Okay.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 When I...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 never know what's right when i don't... Natalia Magdalena met haar nieuwe single en uh, the one, never too en dan puntje puntje puntje. Het zit erop, uh, Lisan, want ja. Yeah.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 is slow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 Uh, en toen ben ik een beetje in country gaan kijken. Van, wel een beetje de pop country. Ik ben niet echt van de klassieke country. Ja. En uh, dat vond ik toen zo vet dat uh, dat, dat nou nog steeds uh, constant in mijn repeat lijstje staat. <laughs> en, uh, ja. nee, bij mij zit heel veel liefde voor de country muziek. En in mijn nieuwe plaats is dat niet echt, uh, niet echt duidelijk te horen. Er zitten nog steeds wel uh, invloeden in. Ja. Uh, maar ja, voor mij is muziek muziek. En als ik er zelf in geloof en, uh, en het een snaar raakt, dan, uh, dan ga ik ervoor vechten. Ja. Uh, dat is een beetje. Ja, ja nou kom jij uit uh, Rokanje. Uh, ja. Ik ga even een klein stukje horen van, uh, laten horen van de illustre <laughs> voorgangers van Lizzie v. Ik Zal yeah. je even een klein stukje laten horen? Dank je.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 ja, zoiets. Wauw. Uh, ja, ja. Nou, ik vind het heel fijn dat jij ja. uh, denkt dat Top 40 waardig is. Ik vind van wel. Maar ja. goed, uh, ik ben maar alleen maar een duistere disc bij CWM Zandvoort.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 To be found, tot aan het nieuws van 10 uur.